de zee woonde de zeekoning met zijn dochters, de zeemeerminnen. Als ze in hun zeekasteel uit de ramen keken, zagen ze de vissen zwemmen. De koning had zes dochters en de jongste was de mooiste. Dag, visje. Dag, kleine zeemeermin. Wat zwem jij heerlijk in het water. Dat kun jij toch ook? Je hebt een vissestaart, net als ik. Dat is waar, maar ik wil mijn krachten sparen. Vanavond mag ik voor de eerste keer van mijn vader naar de oppervlakte van de zee zwemmen. En kijken hoe het er boven de zee uitziet in de wereld. Ik zou best eens een kijkje bij de mensen willen nemen. Nou, jij liever dan ik. Het is hier toch best in dat heerlijke koele water. Alle mensen willen naar het strand als het warm is om te zwemmen. Nou, wij mogen de hele dag zwemmen. Ja, maar mensen kunnen van alles doen. Wandelen en bloemen plukken. Hier op de bodem van de zee heb je alleen maar waterplanten, maar geen bloemen. Ik heb wel eens gehoord dat bloemen heerlijk ruiken. Dat wel, maar de mensen plukken niet alleen bloemen. Ze moeten werken en elke dag stof afnemen in hun huizen. Wij hoeven dat niet. Het water spoelt alles schoon. Nee, je kunt veel beter hier blijven. Toch ga ik. Ik ben veel te nieuwsgierig. Toen de avondschemering viel, mocht de kleine zeemeermin boven water komen... Ze zag de zon ondergaan en de maan opkomen en overal boven haar pinkelde de sterren. Ze keek en keek, dartelde in het water en zwiepte uit louter plezier de golven met haar vissenstaart. Maar de lucht betrok. Het gepinkel van de sterren verdween achter zwarte wolken... Stak een storm op. De golven rezen torenhoog op en stortten dan neer in wolken van zoutzeeschuim. Ook dit vond de Zemium hen prachtig. Ze wist niet dat er dichtbij een zeilschip met een jonge prins aan boord in nood verkeerde. Oh, een schip, een echt schip van de mens. Kijk, het danst op de golven. Het schip kan dansen. Ik zou wel willen dansen, maar ik kan niet dansen. Ik heb geen benen, alleen maar een vissenstaart. Het schip danste, ja. Maar een schip kan eigenlijk ook niet dansen. Want nergens op de wereld vind je een schip dat benen heeft. Dit zeilschip brak dan ook op de hoge golven... Partoes in tweeën. En de jonge prins viel in het water. Hij zou zeker zijn verdronken als hij niet vlak bij de zeemeermin was terechtgekomen. Een mens. Een echt mens. Het is vast een prins. Oh, wat is hij bleek. Hij houdt zijn oog toe. Een mens kan niet in het water leven. Ik moet hem redden. De zeemeermin zwom met de prins naar het strand... legde hem op het droge. Doch verdween weer snel toen zijn jong meisje zag naderen. Ze keek vanuit de zee toe en zag hoe het beeldschone meisje de prins een kus gaf. Toen verdween ze in de zee en ging naar het visje om het avontuur te vertellen. Dag kleine zeemeermin. Dag visje. Wat kijk je treurig. Ik denk aan de jonge prins die ik uit zee heb gered. Hoe weet je dat het een prins is? Oh, hij is een prins. Hij is de prins van mijn hart. Wil je hem weer zien? Oh ja, dat zou me dolgelukkig maken. Je moet er wat voor over hebben om de prins van je hart te vinden. O, oh, alles zou ik willen geven. Alles? Het mooiste wat je hebt? Oh ja, alles. Alles. Mijn waterplanten, mijn zeesterren, mijn korale halsketting. Mijn zilveren haren zelfs als het moet. Ook je gouden stem. Mijn stem? Mijn gouden stem? Ja, je prachtige gouden stem. Zou je die ervoor willen geven om de prins van je hart te ontmoeten? Voor de prins wil ik zelfs mijn gouden stem geven. Maar ik kan hem niet ontmoeten. Ik kan niet eens lopen. Ik heb een vissenstaart en geen benen. Als je mij je gouden stem geeft, zal ik zorgen dat je vissenstaart verandert in een paar meisjesbenen en dat je de prins kunt ontmoeten. Maar weet wel wat je doet. Je kunt nooit meer terug in de heerlijke zee. Oh, dat geeft niet. Ik wil graag mijn stem geven. Lief visje, zorg dat ik de prins van mijn hart vind. Bedenk dat je verloren bent als de prins jou niet kiest als zijn bruid. Je hart hoort bij de prins. Maar als je prins zijn hart al weggeschonken heeft aan een ander... ...werkt mijn toverkracht niet. En dan zul je sterven van verdriet... ...en in zout zeeschuim opgaan. Het geeft niet. Als ik hier blijf, zal ik ook sterven van verdriet. Ik geef je mijn stem. Toen de kleine zeemiermin het mooiste wat ze bezat had afgestaan... ...viel ze in slaap. Ze droomde. De droom van het geluk. Al het water van de zee kon dit geluk niet uitwissen. Haar liefde voor de prins was onsterfelijk. Ze wilde mens worden om de prins weer te zien... en hem haar hart te schenken. Ze wist niet dat ze verloren was. De prins kende immers de kleine zemeer niet... en wist niet dat zij hem gered had. Hij hield van het meisje dat hem had gevonden op het strand... ...en hem had gekust. Zij werd zijn bruid... ...en niet de kleine zeemeermin. Mijn toverkracht werkt niet. Dat kan maar één oorzaak hebben. De prins denkt niet aan de mooie zeemeermin. Ik kan nog maar één ding voor haar doen. Ik zal haar onsterfelijk maken. Onsterfelijk als haar liefde voor de prins. Het vestje hield woord... Hij betoverde een kunstenaar, een beroemde beeldhouwer. Uit het zoute zeeschuim van de zee... plukte deze kunstenaar de beeldenis van de kleine zeemeermin. Hij schiep een prachtig beeld. Het beeld van een lieve kleine zeemeermin... die aan de kust van een mooi land dromerig uitkijkt naar haar prins. Tot in lengte van jaren zal ze daar haar droom blijven dromen. De droom. Van liefde.